...heeft dat nu ook aan, van uh, jongens loop lekker de andere kant op, want nu moet je dat hele veld rond... ...terwijl als je die tunnel gewoon open doet, dan kan die erin, want hij komt er niet meer terug. Nee, ja, uh, ja Nelom komt inderdaad voor uh, Martins Indy, want nou, een beetje uh, de, de tom, -tom van uh, de mensen van de medische dienst... ...werkt niet helemaal perfect. Ik kan me toch niet voorstellen dat ze hem nog proberen op te lappen daar uh, op de bank. Nelom komt er in ook geval in voor uh, Martins Indy, even wat oponthoud dus. We spelen inmiddels een uh, half uur, nou ja de laatste drie minuten dus niet, vrije trap. Daar waren we gebleven voor uh, PSV, het is 0-0. En Klaas maakt het leven van Strootman en Marcelo zuur. En Marcelo uh, moet dan uh, noodgedwongen terug naar Waterman. En Waterman wordt opgejaagd door twee man. Maar vindt dan de uitweg via Willems. Uh, het is natuurlijk een uh, forse tegenvaller. Niet zozeer wat je al terecht zegt. Uh, dat Nelon moet komen. Uh, als hij beter is, dan had hij de basis gestaan. Zo simpel is het. Maar hij kan wel aardig uh, backspelen. Maar in het uh, verloop van de wedstrijd kun je je tactische plannen... als je dat uh, zou moeten omzetten, met één mannetje minder doen. Want je bent nu noodgedwongen om een wissel te maken. En het is niet uh, vrijwillig. Balbezit voor Feyenoord, voor Klaasie. Klaasie speelt pellen aan, wil dat doen, maar speelt wel langs uh, pellen. En dat uh, levert balbezit op voor PSV via Boy Waterman en ik kijk naar de Brancard. Ja, die moeten nu dat hele end. Ja, ja onbegrijpelijk. Als je nou eens luisteren, dan moet je maar voelen. Ja. ja. En uh, nu wordt hij uh, neergelegd naast het doel. Nou, er gebeuren daar vreemde dingen met de Brancard. De, de opstelling misselen, wordt veranderd. Ja, de ja. mensen wisselen <laughs> van plaats. Ja, nou ja, het zal wel goed zijn. Uh, een vrije trap uh, ondertussen wel voor PSV. Meter of 35-40 van het doel van uh, uh, Erwin Mulder. En Stroopman staat daarbij. Ja, naar mij ook eens voor aanlopen hebben ze waarschijnlijk afgesproken. Maar goed, uh, Martins Indi uh, loopt nu achter het doel van uh, Mulder langs. En ziet vanaf daar misschien dat uh, Lens een actie heeft aan de rechterkant van het strafstofgebied van Feyenoord. Boetius is de man die nu in de verdediging moet. En via Boetius gaat de bal inderdaad over de zijlijn. Lens mag gaan uh, ingooien bij de cornervlag aan de rechterkant namens PSV. Daar waar een aantal mensen zich uh, aanmeldt. Uh, Eén daarvan is Mertens, maar die wordt bedankt voor bewezen diensten. Want Lens gaat het ver doen in het strafschopgebied. Daar waar Nederland onder de bal doorgaat. Maar uh, geen schade voor Feyenoord, want uh, Filena kan dan de bal oprapen en hem geven aan Schaken. Schaken even terug naar Jan Maat. Jan Maat met de lange bal richting Pelle. Pelle en de Rijk. Uh, mooi uh, luchtgevecht gewonnen door de Rijk. Maar zijn uh, vervolg is niet goed. En dan zit uh, de vrijer tussen. Speelt de bal meteen op Klaasje. Klaasje moet naar de linkerkant, naar Boetius. Boetius met Jurgensen. Jurgensen uh, kijkt en wacht. En uh, wordt voorbijgelopen door Boetjes Alsof hij er niet staat. En dan uh, de bal voor. Bijna op het hoofd van Pelle. Het is dat uh, Waterman nog net de vuisten tegenaan krijgt. Maar dat is precies wat ik bedoel. Zo'n gelegenheidsrechtsbek. Hij wordt voorbijgelopen alsof hij er niet staat. En daar zou Feyenoord veel meer uit moeten kunnen halen. Ja, daar heb je wel een punt. Maar Boetius uh, in zijn eerste wedstrijd tegen Feyenoord uh, dolde die van Rijn aan alle kanten. Ja, en dat ja. was ook geen gelegenheid rechtsbek, Dus uh, hij heeft wel degelijk kwaliteit deze Boetius. Het kwam er vorige week niet helemaal uit tegen, tegen Zwolle. Hij was een van degenen die eigenlijk door het ijs zakte. Ook Filena in die wedstrijd niet al te sterk. Maar ja, uh, wat wil je? Jonge jongens, die hebben een instabiele prestatiecurve. En vandaag, misschien gedragen door het publiek, komt het weer allemaal goed met Boetius. Filena vindt hem nu. Pelle staat daar eigenlijk wat in de weg. Aan de linkerkant van het veld, maar heeft die bal wel te pakken. Speelt hem naar Boetius. Boetius weer naar Pelle. Pelle gaat nu verplaatsen naar de rechterkant. Bal is lang onderweg, zolang dat Mulder ertussen of Willems ertussen kan zitten. Jan Maat lijkt dan te ontvangen, maar verliest de bal aan Dries Mert. Dus nu PSV weg. Zij het voor even. Want een prima verdedigende actie van Feyenoord. En daar is Schaken weg. Schaken is weg aan de rechterkant. Moet de bal voorgeven, maar dat is een slechte bal. Heel hoog. Dan is het Jurgensen die de bal verder kopt over de zijlijn. En mag Feyenoord gaan gooien. En uh, ja, weinig kansen, maar het is een hele interessante wedstrijd om uh, naar te kijken. Omdat het uh, spel toch aardig heen en weer golft. Goede beweging van Boetius uh, weer aan die uh, linkerkant. Speelt de bal naar Pelle. Pelle. Even terug naar Klaasie. Klaasie, waar gaat hij de opening zoeken? Aan de linkerkant of de rechterkant? Hij heeft nog altijd balbezit, maar wordt opgejaagd door Wijnaldum. En uh, raakt de bal dan kwijt. En dan is het Matas die weg is. Maks Matthijsen, Matas alleen op de keeper af. Matafs legt de breed en daar is de 1-0 via Jermaine Lens nadat Clasie heel dom de bal verliest op het middenveld en Matthijsen niet goed kan ingrijpen, is het 1-0 door Jermaine Lens voor PSV en dat. Het was eigenlijk volkomen onnodig. Klaas, die opgejaagd wordt, die de bal eerder had moeten spelen. Naar of de linker of de rechterkant, waar mensen stonden te wachten, de bal kwijtraakt. En dan kan uh, Matthijs, uh, uh, wordt dan in de luren gelegd. En we zien hier nog een keer op onze schermen de herhaling. Lens, die de bal afpikt, speelt de bal op uh, Matas. Matas kijkt en voelt al aan de linkerkant dat daar Lens staat. En die heeft hem voor het intikken. Uitstekende actie ook van de Sloveen. Maar het is Lens die zijn negende van het seizoen maakt. Een hele belangrijke in de Kuip. Want PSV leidt met 1-0 tegen Feyenoord. Hij is bezig aan een goed seizoen. Germain Lens. Hij is degene inderdaad die het leven van Klaasie bijzonder zuur maakt. Het is uh, jong en het is uh, soms wispelturig En dat blijkt maar weer eens bij uh, Jordi Klaasie. Die uh, tien keuzes had waarschijnlijk bij deze actie. Uh, koos om achteruit te blijven lopen de bal niet te spelen. En uiteindelijk dus de rekening gepresenteerd krijgt. Het hele team krijgt de rekening gepresenteerd. Want op het moment dat Klaas die de bal verliest. Is eigenlijk iedereen uit de verdedigende organisatie. En is het een koud kunstje voor Lens en Matafs om dit uit te spelen. Maar Thijs is nu boos op Wijnaldum. Omdat hij een tackle van de nummer 10 van PSV te verwerken krijgt. Kuiper staat erbij. Wat de woorden van de scheidsrechter. Ook Wijnaldum roept nog iets naar Matthijs dat hij zich niet zo moet aanstellen. Nou ja, u kent dat wel. PSV inmiddels weer verdedigend. Pelle, een goede combinatie. Pelle, Pelle oh. over de goal. Nou, dat is toch een moment dat je niet verwacht dat Pelle op de goal zou schieten. Dat doet hij namelijk vanaf de linkerkant van het strafschroepgebied. Je denkt hij kiest voor een afspeelmogelijkheid ergens in de as van het veld. Maar hij schiet hem in één keer op de goal. Maar hij ik vraagt heel... me af of het de bedoeling was hoor. Nou ja, goed. Wind, een beetje gedragen door de wind maar die bal. zelt maar net over de lat. Ik zie Dick Advocaat nu hevig coachend. Uh, ja, hij raakt hem inderdaad verkeerd. Waterman <laughs> ziet hem over de goal gaan. Maar goed, het is weer een momentje voor Feyenoord. PSV dus op 1-0 door Jermaine Lens Op aangeven van Matafs. Maar die goal is eigenlijk 100% Lens, Want hij was het die de bal uiteindelijk voor PSV veroverde. Terwijl Feyenoord gewoon heel relaxed had kunnen uitspelen. Inworp is voor PSV. Voor Jetto Willems. Willems metertje of twee over de middenlijn. Op de helft van uh, Feyenoord. Een andere bal ligt nog in het veld. Die moet eruit gehaald worden. Dat gebeurt nu. En dan kan Willems gaan gooien. Uh, Kuipers heeft het uh, zijn veilig gegeven. En Willems krijgt de bal terug. Van Stroopman heeft hem weer. En speelt hem nu in de breedte. Wat uh, zwak. Maar daar kan Hiljemark uh, met Stroopman voor oplossing uh, zorgen. Uh, door terug te spelen op Timothy de Rijk. De Rijk naar Marcelo. Marcelo naar Hiljemark. Hiljemark weinig uh, nog van gezien. De middenvelder. Uh, lijkt ook wat onder de indruk. Want ook nu gaat hij in de fout. En heeft Pelle de bal overgenomen. Kan Pelle iets leuks doen? Ja, hij draait wel heel mooi. En heeft nog altijd een bal bezitten. Dus speelt hem dan op Boetius in het stadsopgebied. Boetius met Lens tegenover zich. Speelt hem terug. Uh, of uh, Vilena speelt hem terug naar Boetius. En Boetius wil hem dan uh, krijgen. Maar Kuipers loopt een beetje in de weg. Gaat de bal over de zijlijn. En mag PSV gooien. Ja, dat dus is niet zo'n goede actie van Nelon. Die daar ook nog bij betrokken was. En volgens mij uiteindelijk de overtreding maakt. Want dan zit de PSV er nu op de grond. Koetie is in Nederland liep elkaar daar in de weg. Kuipers liep er ook nog bij. Oftewel, je uh, hebt zoveel ruimte op zo'n veld, zou je zeggen. Waarom moet je dat allemaal op één vierkante meter doen? Nou, Lens uh, is de man die dus op de grond zat. Die geblesseerd raakt. Ja, die schuwt ook zijn verdedigende taken niet. Die is werkelijk overal te vinden. In een uh, prima vorm verkeerend. En uh, PSV spint daar garen bij Want staat mede door Lens dus op een uh, 1-0 voorsprong. Na 36 minuten spelen, dat zal een minuut of... Die denk ik nog wel bijkomen tot aan de rust. Want het spel heeft enige tijd stilgelegen vanwege de besturen van Martins Indy... die er dus inmiddels ook niet meer is en vervangen is door Nederland. Feyenoord heeft de bal op de helft van PSV met Ruben Schaken. Schaken probeert er langs te gaan. Gaat ook wel langs Mertens, maar de rugdekking is goed van Willems. En het 1 tje komt dan niet uit van PSV. Maar Immers kan er weinig mee doen en dan is PSV weer weg. Stroomman wijst al. Ga maar naar voren Mertens. Geeft de bal mee aan Mertens. Mertens met Klaas hier tegenover zich. En met Jambaat, maar daar komt hij goed uit door de bal aan Wijnaldum te spelen. Wijnaldum probeert aan de rechterkant dan uh, Lens te bereiken... maar die wordt uh, goed uh, verdedigd en kan uh, Boetjes de bal overnemen. Nelom aan de linkerkant er wordt uh, niet aangespeeld... omdat er een overtreding wordt gemaakt. Zo lijkt het door Matas, maar het spel mag verder gaan met Lens. Lens richting het schaatsomgebied vanaf de rechterkant. Lens, 2, drie scharen. Lens nog altijd, nu naar buiten gedrongen door Matthijssen. richting de achterlijn, richting de cornervlag. Nog altijd die twee in een fel duel. En uh, uiteindelijk gaat er nu een vlag omhoog... En de PSV, denk ik, een corner of een vrije trap. In elk geval is het iets wat Feyenoord heeft gedaan. En waardoor Feyenoord in de verdedigende stelling moet. En de PSV iets aanvallends mag bedenken. Het was ook wel een echt man op bang gevecht. Bijna een grondduel tussen die twee. tussen Lens en Matthijssen. Maar het ontstaat uiteindelijk na het balverlies van Boetius. Die denkt een overtreding mee te krijgen van Matas. Maar uiteindelijk, dus, Kuipers ziet wijzen van. Nee hoor, ga maar lekker door. En PSV, dus in de uitbraak. Het wordt een vrije trap. Overigens voor PSV. Of wordt het een corner? Nou ja, daar gaat iets. Uh, ja, ja vrije, vrije trap. trap. Want dan is Matthijs toch iets te agressief geweest. Nu gaat de Kuipers nog eens een keertje op bezoek bij Mertens. En hem vertellen dat hij daar moet liggen. En daar is drie meter bij het strasselgebied van Feyenoord vandaan. Daar lag en... hij al trouwens, die bal. Ja, maar hij moest opschieten. Hij deed het heel dat erg langzaam. En daar kwam Kuipers eventjes uh, zich voor melden. Maar de vrije trap staat, ligt toch op een prettige, zeg maar korte corner. Daar komt die bal richting de tweede paal en in de armen van uh, Mulder. Nou, dat zag er toch wel gevaarlijk uit. Maar Mulder heeft de bal en uh, trapt hem nu uit naar voren richting, ja, richting Vilena. Maar het is Hiljemarkt uh, die de bal opvangt. Met moeite dan naar voren speelt. Dat is uh, wel een goede bal, maar nu zit uh, immers ertussen. Maar is er een overtreding gemaakt door Nelon? En moet Nelon bij de scheidsrechter komen en krijgt daar de gele kaart... De invaller dus van Feyenoord. Omdat Bruno Martins in die geblesseerd is geraakt. Krijgt Nederland de gele kaart. En mag PSV zo dadelijk als de geblesseerde. En is dat Lens? In ieder geval ligt er iemand uh, op de grond. Oh, Mertens uh, is uh, geraakt. En die ligt op de grond. Als een uh, wel mooie stervende zwaan. Was een, een mooi naar beneden gaand van uh, Mertens. Die daar op de grond ligt. En nu uh, uh, geholpen wordt... Op overend wordt geholpen, terwijl uh, uh, advocaat... <lacht> <laughs> dat is wel mooi. Advocaat. Ja, sorry dat ik je onderbrek. Ja, ja, ja. Maar, maar advocaat is heel je mark aan het coachen. Maar het lijkt erop alsof hij zoiets zegt. Die heel je mark. Ja, rustig aan, coach. Rustig aan. Ik heb het wel in de gaten. Maar hij uh, heeft het niet in de gaten. Want heel je mark speelt zeker geen, geen beste wedstrijd tot, uh, tot nu toe. Overigens ging Nelom op de tenen staan van Mertens. Dat zijn kleine teentjes. Maar ja, door een nopje toch wel aardig te raken. Af en toe ook wel lang hoor. Ja, zeker. zeker. En uh, Nelom, dat is natuurlijk niet zo lekker. Die speelt tegen Lens. Dat zal Koeman uh, niet heel erg uh, bevredigen. Uh, en die staat dus nu al op gil. En we zitten pas in de 40ste minuut van de eerste helft. PSV staat met 1-0 voor door een goal van Lens. Mertens wordt even opgelapt. Maar uh, zometeen zal hij zich ook weer voegen bij de acteurs van hedenmiddag. Ja, de verzorger van PSV, Kees van der Linden. Zelf ex-profvoetballer, onder andere bij N.S.C. geweest. Uh, heeft hem uh, weer opgelapt. Want Mertens is weer terug in het veld. En Jan Maat gooit de bal. Want de bal is over de zijlijn gegaan. Uh, op uh, de Vrij. De Vrij naar Matthijssen. 41 minuten bijna gespeeld in de wedstrijd Feyenoord-PSV. PSV leidt met 1-0. Al twee keer eerder elkaar ontmoet dit seizoen. één keer voor de competitie. Toen werd het 3-0 voor PSV in Eindhoven. En ook in Eindhoven kwartfinale beker 2-1. een schot van uh, Immers. Niet eens zo uh, heel slecht. Een metertje of twee langs het doel van Waterman. Maar Immers heeft het nog niet echt. Ondanks de tien doelpunten die hij heeft gescoord in de competitie. Immers is nog niet echt op dreef bij Feyenoord. Nou, hij is een beetje een afsvaaier die hij uh, produceert. En nu is de bal lek. Dat heeft immers dan ook weer op ze geweten. Zodanig zo hard geraakt dat die bal lek is. Er moet een nieuwe bal komen. Dat gebaart Kuipers tenminste. Um, dan kan Waterman die doeltrap gaan nemen. Deze bal moet naar het archief. En kan uh, Waterman dus die, uh, die doeltrap gaan nemen. Alles uh, schuift zo'n beetje op richting de helft van Feyenoord. Nu zakken de verdedigers weer uit om Waterman eventueel de gelegenheid te geven. Om ook kort uh, iemand aanspeelbaar te hebben. Nou, het wordt lang richting uh, Matas. Die kopt door. Wint het duel van de Vrij. Nederland kopt de bal weer weg uit het eigen strafsomgebied. En vervolgens gaat Klaas aan de wandel. Die heeft wat goed te maken. In combinatie met uh, Pelle en Boetjes. Bal is buiten. Ja, over de zijlijn. Het zag er even veelbelovend uit. Combinatie op hoge snelheid bij Feyenoord. Maar uh, het veld is uh, breder dan Boetjes dacht. En PSV mag via Jurgensen gooien. Drie minuten nog tot aan de rust. En PSV hier in de kuip op een 1-0 voorsprong. Bal bezit voor Boy Waterman. Die de bal aangegooid heeft gekregen van Jurgensen. Schiet de bal met links naar voren. En daar twee niet al te grote mensen die uh, proberen te koppen. Het uiteindelijk is de winnaar is, uh, Jan Maat. Terwijl er een overtreding wordt gemaakt door Willems. Jan Maat die het kopduel won van Bertens. De twee uh, uh, niet berengrote kerels in het uh, veld. Maar de vrije trap uh, mag genomen gaan worden door Feyenoord. In de slotfase van de eerste helft. Nog 2,5 minuut. Er zal aardig wat tijd bijkomen. Na de uh, blessure van Martens Indy Nu verliest Pelle het uh, kopduel. Er wordt de bal hard naar voren getrapt. Moet Nederland achter de bal. En komt de bal maar. Half over de zijlijn, dat wel. En mag Lens gaan gooien voor PSV. Lens wacht er even mee. Weg naar Zangers afgesloten door Boetius. Dus gaat Lens maar voorwaarts kijken. Matas onder meer wel in beweging. Maar niet aanspeelbaar. Dat geldt ook voor Wijnaldum. Nu wordt hij dan toch in de loop van Matas gegooid. En die verlengt op Hiljemark. Die dan heel knap in balbezit blijft. Ondanks de aanwezigheid van drie, vier Feyenoorders om hem heen. Een van die Feyenoorders verovert dan toch de bal. Terug naar Mulder. Mistrap van Mulder. Brengt PSV weer bijna in stelling. Jan Maat voorkomt dat. Bal blijft binnen. Alleen ja, nu speelt Jan Maat die bal diep. En is daar eigenlijk geen enkele Feyenoorder in die diepte gegaan, dus Schakers stond er eigenlijk vlakbij. Dus was dat een beetje een kansloze bal. Feyenoord neemt weer over. Nu PSV, Jetro Willems. weer, Jan Maat sterker dan Mertens. Immers gevonden, Immers moet niet gaan lopen met de bal, Immers moet niet gaan lopen, want dan verlies je hem. Nou, nu krijgt hij dan het geluk of heeft hij het geluk aan zijn zijde dat er een overtreding op hem wordt gemaakt door Wijnaldum. Klaasie neemt de vrije trap, schiet hem tegen Mertens aan, irritatie over en weer. Kuipers komt oren en ogen tekort, gaat nu Klaasie even waarschuwen. Die kijkt eigenlijk een beetje langs Kuipers heen. Ja, die heeft dan niet zijn op met die scheidsrechter. oppassen, want anders heb je zo geel te pakken. En nu dus die vrije trap, die overigens wel gewoon is toegekend. Die Del Jamma gaat nemen, net iets over de middenlijn in de as van het veld. Ja, het was ook wel kinderachtig wat Klaas deed om de bal hard tegen uh, Mertens aan te schieten. Goed, de vrije trap, richting, Pelle. Pelle de luchting. Wint het, komt nu wel half. Heeft wel balbezit, speelt hem op Boetius aan de linkerkant. En Boetius met de voorzet. Immers koopt en dan gaat de bal langs het doel van Boy waterman Een Halfkantje. Eh, zwak gekopt eigenlijk. Ge, ge, ja, geaaid. Ge en dan gaat de ja. bal langs het doel van Boy waterman Feyenoord nog geen echte kansen gehad in, in deze wedstrijd. En uh, PSV die uh, ene goal in de 34 e minuut van Lens na een fout van Klaasie heeft het uh, verschil tot nu toe gemaakt. Uh, uittrap van Waterman komt op het hoofd van Matthijs terecht. En die kopt hem richting Pelle, maar die kan het uh, duel niet winnen. En dan is het uitkijken geblazen aan de andere kant, omdat uh, daar Matas gevaarlijk leek door te komen. Maar de Vrij let goed op en via Mulder is de bal weer in Feyenoord balbezit gekomen. Ja, maar Feyenoord heeft het nooit rustig. Want er wordt druk gezet door Mertens. Eerst op de vrij, dan op Jan Maat. Nou ja, uiteindelijk komen ze er wel uit. En met de kont maakt uh, Immers nu ruimte. Door uh, Strootman achteren te duwen voor Klaas. Bal bezorgd bij Nelon. Dan naar Boetius aan de linkerkant. We gaan richting de rust. Drie minuten extra. Dan Nelon. Nelon zou eens kunnen schieten. Nelon uh, schiet ook. Maar de bal wordt weggehaald. Voordat Waterman in actie kan komen. Uit het schafschopgebied door Marcelo. PSV is de bal weer kwijt. Feyenoord neemt over via de Vrij. Matthijs steekt nu de middenlijn over. Nelom gevonden aan de linkerkant. Nelom gaat kijken. Nelom gaat zoeken. Steekt de bal richting het strafstomgebied. Weggekopt door de Rijk. Ingebracht door Klaas. Die afvallende bal ook weer weggehaald uit de verdediging van PSV. En dan is het Boetius die de bal terugspeelt op Nelom. Nelom bal breed naar Janmaat Maat, Jan zoekt naar schaken. Schaken gevonden. Aan de rechterkant met Willems. Kan hier langskomen. Kan de bal nog net binnenhouden. Schaken gaat tussen twee man. Maar daar is uh, Mertens die goed rugdekking geeft. En dan maakt Schaken een overtreding op de kleine Belg. En is er dus een vrije trap voor TSV de rand van het strafschopgebied en gaat Feyenoord weer terugplooien om de posities in te nemen. Ja, Schaken komt er ook nog niet echt langs bij, Willems, die goed blijft kijken. En als het dan erop lijkt dat Schaken er langs gaat, dan is er altijd goed de rugdekking of van Marcelo, of zoals nu in dit geval door Dries Mertens. Heel langzaam gaat Boy Waterman de bal in spel brengen. We hebben anderhalve minuut erop zitten van de drie minuten extra tijd van de eerste helft. Voor een lange bal van Waterman, daar gaat Matthijs de lucht in, wind van Lent, Bal is voor Mark die een duwtje krijgt van Filena. Maar het mag door. Filena vervolgens die met een sliding vooruit het balbezit continueert voor Feyenoord. Zij het voor even, want de Rijk is de ontvanger. En vervolgens gaat het naar Jurgensen. Jurgensen Strootman aan de rechterkant. Verdedigende actie is van Nelon. Blijft rustig. Ondanks aanwezigheid dus van Strootman terug naar Matthijssen. Die nog maar is die bal naar voren. Roeit richting Immers. Die aanname is goed. De paas wat minder. En dus neemt PSV weer over. Nog één aanval van PSV wellicht. Met Lens en Mertens en Matafs. Nou uiteindelijk gaat het mis bij Hilje Mark. En neemt Klaas hier in de middencirkel over. Verplaatst naar de rechterkant. Ruben Schaken. Janmaat gevonden. Etage terug dus. Janmaat komt nu van rechts naar binnen. Achtervolgd door Mertens. Nog altijd Janmaat. Geeft aan. Immers. Immers Pellen. Oh dit is mooi. Pellen. Janmaat. En dan op de kont van Pellen gespeeld. Door uh, Daryl Janmaat. Dit was een uh, veelbelovende aanval op slag van Rust van Feyenoord. Waar Immers en Pelle en Jamma dus bij betrokken waren. Maar uiteindelijk redden die drie het niet. En gaat de PSV er nu uit. Met Mertens. Mertens die onderweg eventjes een tikje gaf aan Schaken. Maar Mertens blijft in balbezit. Mertens in het strafschopgebied. Mertens probeert er langs te gaan bij de vrij. Maar zijn uh, schot, wat uh, de bedoeling was, er wordt uh, gekraakt. En nu gooit Mulder de bal over de zijlijn. Zodat er een blessurebehandeling kan komen bij Ruben Schaken. En uh, de verzorgers komt ook snel het veld tegen Rendt. Om uh, te kijken hoe het met de rechtsbuiten is. Die een beetje ongelukkig uh, neerkomt. En ja, lijkt zichzelf bijna uh, te blesseren. Uh, Willems was er wel bij betrokken, maar het was geen overtreding. Daarvoor krijgen we nu nog op de schermen de aanval te zien van Feyenoord... die er zeer veel belovend uitzag, maar die uh, niks opleverde. En uh, Schaken wordt nog altijd uh, geholpen en zegt... ik heb erg veel pijn aan mijn linkerbeen, een beetje aan de onderkant. Mijn ja, de enkel, enkel, de enkel ja. En uh, ja, Schaken natuurlijk een tijd eruit geweest met de blessure. Uh, is uh, licht gevoelig wat dat betreft. En wordt nu overend geholpen... Hopelijk kan hij wel verder spelen en hoeft er niet gewisseld te worden. Ik denk dat uh, Verhoek al aan het warmlopen uh, is. Is hij erbij? Nee, die, ja, die uh, is er wel bij. Maar... Ik zie hem niet warm lopen. Dat is dus blijkbaar niet nodig. Schaken aan de zijkant. Hinkel het pinkt nog een beetje. En dan geeft Stroopman de bal terug. We zitten We al in de 49e minuut van de eerste helft. En zal Björn Kuipers zo affluiten. Wat heet zo? Dat heeft hij nu gedaan. We gaan rusten bij Feyenoord PSV. Met een 1-0 voorsprong voor PSV. Na een fout van Klaasie kon Lens op aangeven van Metafs 1-0 maken. Rust dus in de Rotterdamse Kuip. Het is bijna tien voor half twee. Wij gaan naar het uitgestelde nieuwsblok. eerste reclame en daarna het nieuwsblok, het Radio 1 Joan van één uur. Toneelgroep De Appel speelt Volle Maan. Een romantisch trielui met diner. Mooie verhalen over liefde, vrijheid en geluk. Tot en met mij in het Appeltheater Den Haag. Kaarten via toneelgroepdeappel.nl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 Kom nu schapruimen bij Mako. Fleuriel flacons 1 plus 2 gratis. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Laatste zondagochtendgebed paus benedictus. Van Rompuy wijst kritiek minister Timmermans van de hand... en wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne afgelast... Het weer. Veel en in een groot deel van het land sneeuw... die in het noorden en westen overgaat in natte sneeuw en motregen. In het oosten en zuidoosten, waar de meeste sneeuw valt, wordt het 0 of plus 1. In het noorden en westen wordt het 2 à 3 graden. Ook zaterdag een stevige wind uit noordoost tot noord. Ook morgen bewolkt en af en toe natte sneeuw of motregen. Paus Benedictus heeft zijn laatste zondagochtendsgebed uitgesproken... voor zijn aftreden komende donderdag. Hij bedankte de mensen voor alle zondagen dat ze naar het Sint-Pietersplein kwamen. Ik dank iedereen voor de many expressies van gratitude, affection en closeness in prayer, die ik in deze tijd heb gegeven. Allen dank ik voor de vielen Zeichen der Nähe en Zuneigung, vooral für het Gebet, dat ik in deze tijd besonders empfangen heb. Muchas gracias, feliz domingo a todos. A tutti, auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie in preghiera, siamo sempre vicini. Grazie per voi tutti. Rob Zoutberg in Rome, die was er ook bij. Rob, was het druk? Het was uh, druk, het was vol. Uh, het wil niet zeggen dat het propvol was. Uh, Aanvankelijk waren, waren er honderdduizend mensen verwacht. Nou, ik schat dat er dertigduizend mensen, gelovigen, daar stonden. Het is altijd moeilijk in te schatten. Hè? Maar als je vraagt, was het propvol? Nee, je kon rustig rondlopen en je kon rustig naar de, die laatste woorden van de paus luisteren. Wat zei hij? God roept mij op tot gebed op een manier die meer geschikt is voor mijn leeftijd en kracht. En daarmee verklaart hij dus uh, de reden waarom hij nu terugtreedt. En hij voelt eraan toe, maar dat betekent niet dat ik de kerk verlaat. En de paus dankte daarna ook nog de heer voor de zon die op het Pietersplein scheen. En dat, uh, dat was wel terecht, want gisteren hoosten het werkelijk de hele dag in Rome. En de zon brak zowaar door rond 12 uur op dat Pietersplein. En uh, woensdag is de laatste audiëntie van de paus in de kathedraal. Is het Vaticaan uh, daarop voorbereid en hoe... Ja, nou, het aftellen kan nu beginnen. En, en ja, er is op dit moment al een politiemacht van 2000 agenten opgetrommeld... om dat in goede banen te gaan leiden aanstaande woensdag. He, vandaag al scherpschutters op de daken rondom het Pietersplein. Riolen zijn schoongemaakt, gecheckt of daar niks in ligt wat daar niet hoort te zitten. Nou, waar gaan we naartoe? Dat aftellen. Woensdag, 10:30, uur 30, half elf, de laatste audiëntie van de paus. Donderdag het afscheid van de kardi kardinalen. En dan diezelfde donderdag, 5 uur in de middag, vertrekt... Uh, Radzinger, die dan geen paus meer is, naar het buitenverblijf Castel Gandolfo. En kan het aftellen beginnen, maar dan naar de nieuwe paus. Ja, want er komt er nog een conclave, hè? Ja, dat is wat, wat daarna komt. Die, de vraag is nu, wanneer gaat dat conclave beginnen? Er gaan allerlei uh, data in de rondte. Maar goed, binnen dan, donderdag en twee weken daarna, dan zullen we heel veel meer weten. Oké, okay, dankjewel Rob Zoutberg in Rome. Sinds 7 uur vanochtend zijn in Italië de stemlokalen open voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 50 miljoen kiesgerechtigden kunnen vandaag en morgen hun stem uitbrengen. De Italianen zien het als een strijd tussen de gevestigde orde en de kandidaten die democratische vernieuwing willen. Europese leiders hebben daarom een voorkeur voor de centrumcoalitie van de huidige premier Monti. Maar in Italië zelf is hij niet erg populair. Kansrijker is de kandidaat van links, Pierluigi Bersani, die ook wil doorgaan met hervormen. Ook de komiek Beppe Grillo doet mee en oud-premier Berlusconi... die de afgelopen weken flink van zin heeft laten horen. Eurocommissaris Kroes daarover in het programma Even Jinek op zondag. Iemand met gezond verstand met deze uitspraken... want die zijn niet alleen buitengewoon onverstandig... maar zo ongeloofwaardig eh, dat men daarop stemt. Maar je weet het niet. En als jij natuurlijk elke avond en elke middag... weer in allerlei uh, programma's verschijnt... Uh, die niets met politiek te maken hebben... maar jij kunt wel je boodschap kwijt, ja, uh, dan heb je zoveel voorsprong. EU-president Van Rompuy wijst de kritiek van minister Timmermans... over zijn optreden in Europa van de hand. Timmermans zei vorige week dat Van Rompuy te weinig gevoel heeft... voor wat er leeft in Europa... Hij zou te snel gaan met de Europese eenwording, terwijl veel mensen er niet in geloven. Van Rompuy reageerde in het tv-programma Buitenhof. Ik was uh, verrast toch een beetje, ja, omdat de indruk wordt gewekt dat ik daar alleen over beslist. Dat is helemaal niet zo. Hè. Ik zit een vergadering voor, een belangrijke vergadering, de Europese Raad van Regeringsleiders. Maar die beslissingen die worden met 27 genomen. Mm -hmm. Het is niet één man die daar toevallig voorzitter van is... die die beslissingen neemt. Dus het tempo van, uh, van de, de integrerende maatregelen... het tempo van hoe dat we vooruit gaan met Europa... dat wordt bepaald door de regeringsleiders... die allemaal verantwoording afleggen aan hun nationale parlementen. Van Rompuy wilde weinig zeggen over de mogelijke herverkiezing... van oud-premier Berlusconi in Italië. Hij heeft wel goede hoop dat het hervormingsbeleid van premier Monti... wordt voortgezet, omdat Monti's beleid breed werd gesteund. Die heeft voor alle maatregelen die hij uh, met zijn regering heeft voorgesteld... een meerderheid moeten vinden in het Italiaanse parlement... zowel in de Kamer als in de Senaat. Voor alle maatregelen, behalve de allerlaatste... maar daar is de regering op gevallen... heeft hij de goedkeuring ook van Silvio Berlusconi en zijn partij gehad. Berlusconi heeft alle politieke... Initiatieven van Mario Monti gedurende bijna 13 maanden gesteund. Dus mocht u hier weer iets te vertellen krijgen... bent u er wel gerust op dat dat toch weer goed afloopt? Ik ben meer gerust natuurlijk met de ene dan als met de andere. Maar ik zeg alleen dat Berlusconi al die maatregelen meegesteund heeft. EU-president Van Rompuy. Ouderen en laagopgeleider zijn het somberst over de economie... zegt Maurice de Hond na onderzoek. Het consumentenvertrouwen in die groepen is veel lager... dan bij de rest van de bevolking... Afgelopen week meldde het CBS dat het consumentenvertrouwen... op het laagste niveau staat sinds het begin van de metingen in 1986. Volgens Maurice de Hond zijn mensen negatiever naarmate ze ouder zijn. En daarnaast is er een sterk verband met het opleidingsniveau. Hoger opgeleiden zijn het minst somber over de economie. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Beek. In Den Haag is de A12, de Utrechtse baan, afgesloten geweest... nadat een waterleiding was gesprongen. Daardoor stroomde water vanaf een viaduct op de weg... De afsluiting leverde volgens de AWB niet zoveel overlast op... omdat het rustig was. De leiding heeft een doorsnede van 30 centimeter... waardoor een aanzienlijke hoeveelheid water de weg opstroomde... vermengd met zand. duurde een paar uur om alles op te ruimen. Meer dan honderd huizen en een aantal bedrijven in enkele omliggende straten... zitten nog wel zonder water. Het kan nog wel een paar uur duren voordat dat, dat weer is hersteld. De Belgische wielerkoers kuurne brussel Kuurne gaat vandaag niet door. De organisatie, de ploegleiders en de politie zeggen dat ze op de veiligheid van de renners en de toeschouwers... niet kunnen garanderen door de sneeuwval. De organisator is er kapot van. De impact is op dit moment vooral emotioneel. We gaan dit geen ramp noemen, hè, want er zijn geen doden en gewonden. Misschien net dankzij deze beslissing. Maar we zullen daar toch een aantal dagen niet goed van zijn, denk ik. Sommige delen van het 196 kilometer lange traject... waren door de sneeuw zeer glad geworden. Het is de derde keer dat de wedstrijd moet worden geschrapt. In 1986 in 1993 werd Kuurne-Brussel-Kuurne vanwege het slechte weer ook niet verreden. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit René Passet. Met nog steeds gladheid op lokale wegen vanwege de sneeuw. Vooral in het zuidoosten en oosten van het land. De snelwegen zijn overal goed te doen, daar geen problemen. Het treinverkeer ligt stil tussen Apeldoorn en Deventer. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging voor treinreizigers kan oplopen tot meer dan een uur. En tot slot van deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. Paus Benedictus heeft voor het laatst in het openbaar het zondagsgebed uitgesproken. EU-president Van Rompuy wijst kritiek van minister Timmermans... dat hij te weinig gevoel heeft voor wat er leeft in Europa. Van de hand. En de wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne is afgelast door sneeuwval. U. Inmiddels één minuut voor half twee. Nog geen activiteit in de kuip. Waar zometeen de tweede helft gaat beginnen van Feyenoord tegen PSV. Ruststand dus 0-1 door een doelpunt van Jermaine Lens. Goed nieuws voor de Nederlandse motorsportliefhebbers. Want de Nederlandse motorcoureur Michael van der Mark... heeft een opvallende buurt gemaakt in het wereldkampioenschap Supersport... dat vannacht in Australië werd verreden. Van der Mark behaalde op het circuit van Phillip Island de derde plaats... waarmee hij alleen wereldkampioen Savouklu uit Turkije... en Sam Loth uit Engeland voor moest laten gaan. De finish bedroeg het verschil tussen van der Mark en de titelverdediger... slechts zeven seconden.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 De nieuwe single van Caro Emerald heet Tangled Up. We gaan weer uh, langzamerhand naar de Kuip toe. Feyenoord-PSV. PSV dus aan de leiding. En Feyenoord verloor. Bruno Martins Indi Is daar eigenlijk al iets over bekend hier in Houtkampen van de Geer? Ja, dat is er, uh, uh, Tom. Hij heeft een hemstringblessure. Uh, dat is een uh, lastige, hoe ernstig, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar het is de hemstring die uh, geblesseerd is geraakt... Uh, van Bruno Martens Indy. Overigens uh, ook nog even een aanvulling op de eerste helft. Uh, we zagen dat Lens een gele kaart kreeg. Dat betekent uh, zijn vijfde. En dat betekent ook dat hij volgende week... in de thuiswedstrijd tegen VVV geschorst is er niet bij. Nou, dat is toch een aardelating. Want uh, Lens, de maker van het enige doelpunt in deze wedstrijd... want uh, de spelers staan nu weer op het veld. Uh, in uh, de Kuip moet je altijd van de ene kant uh, van het veld... waar de kleedkamers zijn... Als technische staf helemaal het veld oversteken naar de andere kant. Om daar in de dugouts plaats te nemen. En dat gebeurt op dit moment. Terwijl de spelers zich al aan het warm huppelen zijn op het veld. Want ze willen graag beginnen. Maar de heren trainers zitten nog niet in de dugout. En dus kunnen we zo verder gaan. En als ik zo kijk zijn er geen wissels. Of zie ik Engelaar. Ja ik zie daar Orlando Engelaar. En Hiljem Mark staat er ook nog. Wie is er dan afgegaan? Uh, zie jij dat Ja, ik kijk met je mee. Uh, Schrootman zien we nog, we zien uh, Wijnaldum nog. We zien uh, de laatste lijn nog uh, helemaal in orde zijn. Nou, we moeten er toch wel een keertje uitkomen, denk ik. Even um, kijken hoor. Tafs is ja, er. Tafs is er af. Is het, er is het... Is het eraf? Ja, Matafs ja, is eraf. Ja. Ja. Let staat centraal. We hebben hem hoor, we hebben hem. Dieetje. Matasse er af uh, en we zijn begonnen aan de tweede helft. Goh, dat was even zoeken zeg. Maar Metafs er inderdaad uh, af en Engelaar erbij. En meteen PSV in de aanval met Stroopman. Uh, en meteen ook de eerste mogelijkheid waren het niet dat Klaas hier tussen zit. 1-0 uh, dus de voorsprong voor PSV. De tweede helft is begonnen. Kijken wat Feyenoord kan doen in de sneeuw in Rotterdam. In het eigen volle stadion dat opvallend rustig is. Ja, er is ook uh, weinig reden om te juichen, denk ik, met een 1-0 ja, maar... achterstand. Uh, dat zal allemaal nog wel komen. Engelaar nu met zijn eerste balcontact richting Hiljemark. Mertens gevonden aan de linkerkant. Halverwege de helft van uh, Feyenoord draait hij even weg van uh, Jordi Klaas. Vervolgens kijkt hij en uh, ziet hij dat Wijnaldum de diepe kist. En Wijnaldum komt niet aan die bal. Duwt onderweg Nederland nog eventjes onderuit. Bal gaat vervolgens over de achterlijn. En dus gewoon een doeltrap voor uh, Erwin Mulder. Nou, we zijn begonnen aan de tweede helft met die 1-0 voorsprong dus voor PSV. Mulder geeft de bal naar uh, Matthijssen, Matthijssen naar De Vrij. En de vrij kan nu wat uh, meters gaan maken uh, richting uh, de middenlijn. Ja, er is wel wat uh, omgezet natuurlijk. Wijnaldum speelt nu aan de rechterkant. Uh, Mark lijkt uh, kort achter lens te spelen. En Engelaar is dan de controleur op het middenveld samen met Strootman. Jan Maat, actie hier vanaf de rechterkant. Bal naar Immers wil terugleggen op Pelle. Onvoldoende, PSV neemt over. Met Mertens. Mertens gaat lopen en speelt hem op Heliemarkt. Maar Heliemarkt raakt de bal meteen kwijt aan Klaassie. En nu moet het snel gaan naar voren. Naar Schaken. Schaken met Marcelo. Langs Marcelo. Schaken nog altijd. Doelpunt. Doelpunt voor Feyenoord. De gelijkmaker. Schaken wurmt zich langs Marcelo. Doet dat heel knap. En in de val. Want hij, hij glijdt eigenlijk naar voren. En met zijn rechter tikt hij de bal over Boy Waterman heen. Wat een begin van de tweede helft voor Feyenoord. De 1-0 achterstand snel weggepoetst in de tweede helft... door een mooi doelpunt van Ruben Schaken. Ja, ik denk, uh, hij uh, gaat op een gegeven moment naar de grond. Overigens is het nu Klaas, die zijn fout wat dat betreft goed maakt. Want die uh, verovert de bal op Hiljemark. En ja, Marcelo houdt Schaken gewoon vast. Alleen uh, Schaken denkt, ik ga niet naar de grond, ik ga gewoon voor de bal. Dan krijg je die penalty als die komt uh, uiteindelijk alsnog wel. Maar in de val eigenlijk schiet hij die bal langs Boy Waterman... die dan net iets te laat is en... Uh... Zo komt die bal uiteindelijk in de goal terecht. Waterman kan daar niets meer aan doen. En zo is de stand in balans. Kort naar rust. En dat stille stadion Andy, heeft niet nog wel het gevoel dat er wat te vieren valt. Dus krijgen we nu ook rondom het veld de ambiance van een echte topwedstrijd. 1-1. Eerste stand met Mertens in balbezit. Mertens in de as van het veld. Over een ruimte bij maar Mertens schiet zelf. En dwingt Erwin Mulder tot een redding. Dat gebeurt voldoende in de eerste minuten na rust. Waar ik nu het idee had dat Mertwis dus voor Zanga kon kiezen. Ja. Die dan rechtstreeks door kon lopen op Mulder. Kiest hij voor een schot vanaf een meter of 25. Nou ja, Mulder redt. Corner aanstaande voor PSV. Het gaat hier nou ook nog eens een wat harder sneeuwen trouwens. Het wordt niet prettiger op. Witte kerst. En uh, dat zit, uh, zit wel goed. Met uh, Mertens vanaf de rechterkant. Die de hoekschop gaat nemen. Mertens met de bal richting de, of, uh, de, de, de, de penalty stip. Wordt weggekopt. Maar hij komt terug bij Mertens. Mertens weer met de voorzet richting Mulder. Vangbal weer Mulder onder gejuich. Van de twaalfde man hier in het stadion. Gaat de bal meteen richting uh, Schaken of uh, Boetius. Die de bal uh, net niet onder controle kan krijgen. Een klein overtreding maakt. Op Willems, maar omdat PSV in balbezit blijft, mag PSV verder gaan met dat balbezit via Marcelo en Engelaar. Er komen een hoop mensen nu pas de trap op hier. Die hebben nog eventjes een versnapering genomen. Ik zie ondermiddag vader van uh, Wesley Verhoek, Willem Verhoek, ook kijken naar dat scorebord. Van, mmm, dat is toch vreemd. Ja, dan klopt het toch dat ik wat gejuich hoorde. 1-1, de nieuwe tussenstand dus in uh, de Kuip. Balbezit voor uh, Nelon, die eens even kijkt aan de linkerkant. Wijnaldum is nu zijn directe tegenstander. Nelon kiest ervoor om terug te gaan naar Erwin Mulder. En dan kan Erwin Mulder zijn aanvoerder Stefan de Vrij inspelen. Neus weer naar de vijandelijke helft. En vervolgens... Janmaat gevonden op de middellijn. Aanname van Daryl Janmaat en de bal naar voren getransporteerd naar Schaken. Die krijgt een tikje te verwerken van Willems maar Feyenoord houdt de bal. Met balbezit voor Pelle. Die kaatst even met Janmaat. Janmaat nog altijd naar Pelle. Pelle let niet op. Wordt van de bal afgelopen door Stroopman. Maar Feyenoord neemt meteen weer over via Vilena. Vilena flink op de huid gezeten door Kevin Stroopman. Moet even terug, maar speelt de bal dan naar Boetjes. Boetius uh, met uh, buitenkant voet uh, naar binnen trekkend. Maar dan is de bal van Klaas die, uh, nu niet goed. Gaat uh, diep in richting de Rijk. Wordt er gejaagd door... Uh, Boetius en dan moet Engelaar uitkijken. Die wordt opgejaagd door Immers. Immers raakt de bal, maar de bal gaat over de achterlijn. Maar het is duidelijk, Feyenoord ruikt bloed, wil meer. En uh, die 1-1, uh, twee minuten naar rust uh, gescoord door Ruben Schaken, heeft de wedstrijd ontvlamd. Waterman gaat uh, de doeltrap nemen. Wijnaldum dus nu aan de rechterkant. En Marx speelt wel heel diep. In de rug van Jermaine van Lens en dan nog die vrije rol van, van Mertens. zo wordt druk in de as van het veld Er moet er ruimte zijn. Aan de linkerkant voor Willems om met name op te stomen. Maar het lijkt erop dat er in elk geval voor, bij PSV gekozen is voor iets meer controle. Nou, heel veel levert het niet op, want we waren nog niet begonnen of de bal lag er al in. En Feyenoord heeft nu de bal met uh, Janmaat aan de rechterkant. Gaat uh, over de middenlijn heen. Vervolgens spellen gevonden. Goede aanname met Marcelo in zijn rug. Marcelo maakt de overtreding. Marcelo zegt nee. Kuipers zegt ja. En die vrije trap is al genomen. Met uh, aan de rechterkant Janmaat Trekt hem binnen. Janmaat nog altijd. Bal binnendoor. Op Boetius krijgt hem bijna terug. Maar bijna is niet helemaal. En dan kan PSV eruit gaan. Met uh, balbezit voor Willems. Die mag heel veel meters maken. Wordt opgevangen door Klaas. En dat uh, levert een vrije trap op voor PSV. Dit is een nuttige overtreding. Want uh, Willems mocht uh, heel hard en heel ver komen. En werd opgevangen door Klaas. Het levert nu een vrije trap op. En dus kan Feyenoord de stellingen achterin weer gaan bezetten. Ja, ik ben geneigd te zeggen dat. Uh... Klaas die daar niet zo heel veel deed overigens. En dat Willem zo heel erg nadrukkelijk op zoek was naar die overtreding. Dacht ook even van nou als we het hek openzetten. Loopt hij zo door richting het centrum. Kent de weg hier. Is hier tenslotte geboren, Jetro Willems opgegroeid bij Sparta. En nu dus spelend bij PSV als uh, linksachter. Balverlies van Janga. Bijna tegen Boetius. Nu helemaal. Want uh, Matthijs ontvangt de bal van uh, de Rijk. En nu kan uh, Feyenoord voorwaarts met Filena aan de linkerkant. Kijkt eens even om zich heen. Paas hem in de breedte. Naar immers. Met wat risico speelt hij zich vrij ten opzichte van Strootman. En nu geeft hij de bal op Nelon. Aan de linkerkant Nelon met Wijnaldum. Ne ne Nelon nog altijd in balbezit. Speelt de bal even terug op Vilena. Vilena kijkt om zich heen. Wat loopt er vrij? Ja, Nelon is uh, weer even teruggekomen. Kan de bal geven aan Boetius. Boetius uh, zoekt en vindt Pelle. Mooi hakje van Pelle. Immers. En daar is de redding van Boy Waterman. Prachtige aanval. Prachtige hakje ook. Van Pelle op Immers. Zijn schot is net niet scherp genoeg. Die uh, had er best wel in gemogen. Hoor. Want op de rand van het strafschopgebied schiet hij. Maar Boy Waterman kan de bal tegenhouden. Feyenoord heel anders dan in de eerste helft. Nu gevaarlijk tot en met. En PSV is een beetje de weg kwijt. Ja dat is natuurlijk eigenlijk al halverwege de eerste helft gebeurd. Alleen werd het gemaskeerd door de stand. Maar Feyenoord heeft... Eigenlijk helemaal niet zo heel slecht gevoetbald. In de eerste tien minuten was het PSV. Daarna is eigenlijk Feyenoord steeds wel wat gevaarlijker geweest. Maakt Klaasjie nu een overtreding op Hiljemark. Die pijnlijke enkels daaraan overhoudt. Dat gebeurt allemaal op de helft van PSV. Ja, Klaasie is getergd. Klaasjie speelt natuurlijk niet... Uh... Uh, uh, uh, ja, is verantwoordelijk voor die goal. En zit ook niet in de allerbeste fase van zijn uh, carrière. Werd vorige week in de rust gewisseld omdat hij griep had. Nou ja, dat kwam uh, Koeman misschien wel goed uit. Kon hij Ruud Vormer brengen. Die uh, hardnekkig uh, op de deur klopt. Wat betreft een basisplaats. Vrije tap komt uh, Van Willems. Tenminste, die is aanstaande. Engelaar wordt achtervolgd door Immers en Willems kiest ervoor om Strootman aan te spelen in de as van het veld, halverwege de helft van Feyenoord. En die bal van Strootman richting Lens komt niet aan en dan kan Mulder overnemen. en speelt de bal meteen naar Nelom, aan de linkerkant. Nelom kijkt, uh, Boeetjes uh, gevonden. Boeetjes trekt naar binnen. Heeft nu wat ruimte. Gaat lopen met die bal. Nog altijd Boeetjes in de voeten van uh, Pelle. Pelle schiet van heel ver, maar dat is ineens uit in de armen van Boy Waterman. Maar de druk naar voren van uh, Feyenoord is uh, wat groter in de tweede de helft tot nu toe. Dan in de eerste helft. Moest ook wel dat ze 1-0 achter stonden. Maar nu bij die 1-1 probeert Feyenoord erop en erover te gaan. Maar nu heeft Feyenoord een bezit, Speelt hem op Jurgensen. Jurgensen naar Stroopman. Stroopman, goed balletje. Eh, binnendoor naar Mertens. Maar dan kan Hiljemark iets mee en neemt de Vrij over voor Feyenoord. De Vrij stuurt Pelleweg in de diepte. Is de weg bij de Rijk. Maar de Rijk is sneller. Raakt die bal nog aan en kan hem teruggeven op Waterman. Dan zie ik daar nog een fijn Dat is Ruben Schaken, dat Strasselgebied induiken. Nou ja, die heeft dan eerst de overtreding gemaakt. Voordat hij zelf een duwtje kreeg, vrije trap inmiddels toegekend door Kuipers. En via Engelaar en Willems gaat de PSV richting de Feyenoord-helft. Willems met de bal de diepte in. Daar is Lens, die mag natuurlijk zwerven. Komt nu vanaf de linkerkant. Lens geeft een uh, leekballetje, tenminste dat leek zo. Op Hiljemark alleen die bal is iets te scherp. Eindstation, Erwin Mulder, meegeven weer op Vilena. Tempo ligt lekker hoog in het uh, duel. 55 minuten spelen we bijna. Santis 1-1 uh, in uh, de Kuip met uh, balbezit voor Feyenoord. Nelon. Op eigen helft nog. Lastig balletje op Boetius. Duwtje van uh, Jurgensen. Vrij trap Feyenoord. En uh, die wedstrijd begint toch uh, steeds meer echt een kraker te worden. Het is uh, lekker om naar te kijken. Omdat het tempo inderdaad omhoog gegaan is. Dus nu moet Filena uitkijken. Speelt de bal een beetje in het niets. Richting uh, ja, de Rijk. De Rijk wordt opgejaagd door Pelle. Speelt de bal breed... Van Marcelo, Marcelo naar, Mertens, Mertens wordt aangetikt door Klaasie. En dan kan Immers niet doorlopen. Ja, hij dacht het. Ervan. Ik hoor het fluitje ook niet. Nee, het lijkt erop dat Immers zo op de keeper af kan gaan. Maar er werd overtreding gemaakt door Klaasie op uh, uh, Mertens. En Koeman maakt zich daar een beetje druk over. Maar dat mag ook wel in uh, uh, de hitte van de strijd. Het is inderdaad een kleine overtreding. Uh, immers kon uh, verder lopen. Maar dat werd dus tegengehouden door de, van de Kuipers. Maar ondertussen is het uh, balbezit bijna weer voor Feyenoord. Nu is het Engelaar voor TSV. Kort naar Strootman in de middencirkel. Draait daar nu uit. Zoekt de diepte bij Lenz. Lenz zoekt altijd de diepte. Bal komt op een sneeuwbal terecht. Krijgt daardoor een raar stuitje mee. Lenz houdt hem wel binnen. Legt hem terug richting de penalty stip vanaf de linkerkant. Daar is Wijnaldum bijna, maar daar is Nederland helemaal. En dus het is fijn om even uit te zorgen. Zeker als de lange bal door Pelle terug wordt gekoppeld op Immers. En Immers vervolgens zegt: Nou ja, Schaken gaat de diepte maar weer in. Want dat uh, sorteerde even naar rust ook effect. Uh, nu niet, want Willems verdedigt goed samen met Marcello. Overname is dan nu van de PSV met uh, Mertens, Engelaar. Engelaar net iets over de middenlijn. Zomaar weer inleveren op de helft van Feyenoord bij Jan Maat. Direct weer het uh, zoeken naar Ruben Schaken. Die goed verdedigd wordt. Afvallende bal vervolgens door uh, Pelle. Heel hoog de lucht ingeschoten. Zoek het maar uit, uh, Boetjes en Marcelo. Marcelo blijft rustig. Hoewel, nou, oh, het is een kort balletje terug op Waterman. Maar uh, Boetius loopt de longen uit zijn lijf. Gaat nu weer storen aan de rechterkant bij uh, Jurgensen. Engelaar gevonden. Ja, Feyenoord zet hoogdruk. Zet uh, direct die laatste lijn van de uh, PSV onder druk. En uh, dat is uh, de de Hiel van de Eindhovenaarden. Maar uiteindelijk met rust. Nou ja, met rust. Engelaar en Willems en Marcelo komt men er toch enigszins uit. Maar echt veel uh, heeft men er niet aan. Zeker niet als Jan Maat nu weggestuurd wordt door Immers. En daar is Waterman. Oeh, en die Jan komt maat. weer in botsing met De Rijk. En Waterman... En de Rijk gaan nu naar de grond, denk ik. Ja, maar het, het grappige uh, van dit, uh, als je over grappig kunt praten... door die botsing kwam de bal uh, uh, los te liggen. Ja. Maar Jan Maat had dat helemaal niet in de gaten. Dus die liep alweer weg. Terwijl de bal eigenlijk voor hem uh, best uh, redelijk had kunnen liggen. Uh, een mooi balletje trouwens van Immers was het. Die uh, ook nog een beuk kreeg van Marcelo. En dan loopt... Uh, uh, de Rijk tegen Waterman op. En Waterman heeft de bal alweer onder controle. En even kijken hoe het met uh, De Rijk is. Daar gaat het goed Klopt. mee. Maar Kees van der Linden moet nu wel naar Boy Waterman. Want die heeft pijn aan de ja, knie. Dat is niet zo waar. Je zou er normaal gesproken rood vergeven. Dat was een gestrekt been hoor, van De Rijk op uh, Waterman. Hij krijgt hem echt vol op zijn knie die, uh, die noppen. Maar het veroveren van de bal was ook goed van, uh, van Jamma. En dan direct naar Immers uh, uh, gespeeld. Dit was uh, bijna veelbelovend. Nou, uh, volgende blessurebehandeling in deze wedstrijd is inderdaad voor de knie van uh, Boy Waterman. Tenminste, zo lijkt het. Die sokken zitten zo hoog dat je altijd even moet kijken of het naar de kuit of de knie is. Maar het is de knie. Het gaat weer met uh, Boy Waterman. Titon begint wel aan uh, iets van, uh, wat op een uh, warming-up lijkt. Althans kijkt eventjes uh, spannend om zich heen. Van, misschien mag hij ook mijn minuutjes nog wel maken. Nee, dat doet hij niet. Hij blijft gewoon op de bank zitten. En Pelle wijst en uh, Feyenoord geeft de bal terug aan Pees. Dat doet uh, Immers, speelt de bal naar Boy Waterman, die uh, nog even met de benen trekt. De bal nu wel in zijn handen moet gaan nemen, want Pelle staat in de buurt. En nu gaat het spel gewoon weer verder. Pelle uh, loopt een paar meter achteruit en Waterman gooit de bal naar De Rijk. En dan speelt uh, De Rijk de bal weer terug op Waterman. Ik weet niet of dat zo slim is als uh, keeper net geblesseerd is geweest. Maar hij speelt de bal naar voren en die bal stuitert. Over uh, twee man heen en komt terecht bij Jermaine Lens. Lentz uh, loopt uh, vervolgens die bal ook over de zijlijn. Er ja, liggen allerlei sneeuwballen op het veld. En dat wil nog wel eens voor rare capriolen zorgen. Als zo'n bal direct op zo'n zo sneeuwbal stuit. We zagen het net bij de achterlijn ook al. En eigenlijk gebeurt het nu ook. Nederland gooit in. Maar op het hoofd van Jurgensen. Strootman richting Lens. Krijgt een duwtje van Matthijsen gezien. Ja, terecht gezien. Door scheidsrechter Kuipers. En dus een vrije trap voor PSV. Bal ligt wel weg. Een meter of tien denk ik bij het strafstopgebied vandaan. Aan de rechterkant van het veld. Lens voelt even aan zijn hoofd. Daar waar hij dus in aanraking kwam met Joris Matthijsen. Matthijsen een harde verdediger. Dat wel speelde eigenlijk... Uh, uh, ja, nu de laatste weken weer, weer goed, nadat er kritiek op hem was natuurlijk achterin bij, bij Feyenoord. Daar moest de Indi Indy spelen. Nou, die discussie is de komende weken weg, want Martens Indy heeft een, een hamstringblessure. Nederland speelt linksback en de Vrij en Matthijssen in het centrum. De vrije trap voor PSV. Van Mertens voor het doel. weggekomen door Pelle. En dat uh, was maar goed ook, want Pelle die, uh, kon de bal nog net uh, wegkoppen. Als Willems de bal van heel ver schiet met een stuitje. Een lastige bal toch nog wel. Het was wel heel erg ver. Maar Mulder heeft de bal in twee keer te pakken en gooit hem meteen mee aan Janmaat. Aan de rechterkant. Janmaat gaat lopen. Schaken vraagt. Krijgt. Schaken heeft hem. Schaken loopt uh, naar Janmaat. Jammer naar voren. Maar dan is het Marcelo die de bal wegkomt. En via Klaassi gaat de bal over de zijlijn. Mag PSV gooien. PSV gaat het doen via Jetro Willems. Willems kijkt eens wat. Koeman staat te coachen. Kino staat een meter voor de middellijn aan de linkerkant. Met Lex Immers die zorgt dat Engelaar in elk geval niet aan te gooien is. Dan maar de diepte in op het hoofd van Jan Maat. Afvallende bal is voor Hilju Mark En Mertens gaat nu van heel ver proberen op de goal te schieten. Ja, heel even leek dat veelbelovend. Want heel ver is ook heel ver. Een meter of tien over de middellijn aan de linkerkant. Denkt hij, nee die Mulder staat wat ver voor zijn goal. Ja, wil je dat doen, dan zou je dat toch met enige nauwkeurigheid en precisie moeten doen. Dat doet Mertens dus niet. Feyenoord heeft dus weer de bal via de doeltrap. Mulder, Matthijssen en vervolgens Stefan de Vrij. Nu gaat het ook nog eens lekker waaien in ja, de, de Kuip. Het wordt buitengewoon prettig uh, vertoeven hier. Als Feyenoord de bal heeft en hem speelt, naar nou, jammer. Jammer het aan de rechterkant. Heeft wat ruimte, uh, vindt nu Willems op tegenover zich. Maar probeert er langs eruit. Speelt de bal... Op Pelle krijgt hem terug van Pelle, maar zijn schot, het schot van Jan Maat met links... is een boogballetje in de armen van Boy Waterman, die de bal in de stevig heeft. En hem nu aan de voet geeft, in de voeten geeft van de Rijk, de Rijk naar Strootman. En dan wordt er gevloten, want er is weer een blessure. En die is nu bij Stefan de Vrij. En dat is niet iemand die zomaar gaat liggen. Die heeft pijn, hij voelt aan de knie en dan wordt daar, nee, aan de kuit... Als ik het uh, zo in ja. de verte kan zien. Hij wordt in ieder geval even aan de kuit geholpen. Terwijl aan de zijkant Willems gaat praten met advocaat en met uh, Faber. En ook Hiljemar komt daarbij. En krijgen nog wat uh, aanwijzingen. Terwijl Ronald Koeman heel rustig achterover in de dugout zit. En er op het veld veel gepraat wordt. Omdat de vrij nog altijd uh, geholpen wordt aan een blessure. Waarvan ik absoluut niet weet waar die door komt. En want het gebeurde eigenlijk zonder dat de bal in de buurt was. Nu kregen we wat herhalingen op onze beeldschermen. Maar dit, is de goal nog. Oh, dit is de goal van uh, PSV in de eerste helft. Uh, waar Wattafs nog bij betrokken was, die de assist geeft. Wattafs ondertussen al vervangen door Orlando Engelaar. Overigens opvallend. Orlando Engelaar pas bezig aan zijn uh, vierde wedstrijd... waarin hij minuten maakt uh, deze competitie. Vorige week nog betrokken bij een uh, auto-ongeluk. En uh, nu dus uh, in het team van PSV gekomen aan het begin van de tweede helft. Het heeft nog geen windeieren gelegd, want uh, uh, Feyenoord is op gelijke hoogte gekomen. Goed, alles en iedereen is weer hersteld. Het spel gaat verder met Jurgensen aan de rechterkant. Met de balbezit voor uh, Wijnaldum, uitgestoken been van Matthijssen, Immers neemt over, krijgt een tik van Engelaar. Feyenoord blijft in balbezit pellen. Wil dan Schaken de diepte insturen. Die weg wordt afgesneden door Marcelo. Engelaar dan met een handig overstapje. Heel je mark. Weer terug naar Engelaar. Engelaar stoomt dan op. Engelaar geeft die bal aan Wijnaldum in de diepte. Maar goed naar binnen gekomen door Daryl Janmaat. En op de rand van het strafstofgebied speelt hij de bal terug naar Erwin Mulder. Feyenoord weer met Nelom. Nelom halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant. Houdt dan vervolgens even in en uh, zoekt naar uh, Boetius. Boetius op handen en voeten. Maar een duwtje in de rug van Jurgensen. Vrijtrap trap voor uh, Feyenoord. We gaan uh, even spelen. Al meer dan een uh, uur inmiddels. En de stand bij uh, Feyenoord PSV 1-1. Met de uh, vrije trap die genomen wordt richting Pelle. Pelle wint het wel. Kan Boetius in balbezit komen? Nee, want de grote voet van de Rijk zit ertussen. Nog een Feyenoord verleden overigens. Uh, Timothy de Rijk. En nu uh, twee man van PSV die tegelijkertijd de lucht ingaan. En daarmee uh, het bal... Verlies in Leiden, Hiljemark. Uh, maar het is uh, de Rijk die uh, de bal weer kan opvangen. Speelt de bal terug op Baterman. Die moet snel schieten omdat hij opgejaagd wordt door Pellen. En dan wordt de bal aan de andere kant door uh, Stefan de Vrij opgevangen. Die weer helemaal uh, pijnvrij, zo lijkt het uh, aan het voetbal. is. bal naar Schaken. Schaken, klein tikkie van Willems. Vrije trap, Feyenoord. Aan de rechterkant van het veld. Jan Maat uh, wil die bal wel snel nemen, maar dan had hij dat sneller moeten doen. Nu uh, staat hij achter een bal waar die eigenlijk niet voor geschikt is, denk ik. Ik denk dat Klaasie achter deze vrijtrap moet gaan staan, maar het wordt toch Daryl Jan Maat Halfwege de helft van P.S.V. ligt die bal aan de rechterkant. Manager of drie weg bij de zijlijn. Jan Maat gaat die vrije trap wel nemen. Schept hem en ook valt strafstomgebied in, daar waar Pelle staat, maar Engelaar kopt. Schrootman uh, zorgt voor de rest en dan zou Lens kunnen denken aan een counter. Nou denken, laat dat maar weg, want daar is Mertens. Die krijgt de bal in de komt Mertens zou hem nu moeten geven op bij maar daar zit dan een Feinhoordbeen tussen. Mertens had hem ook kunnen geven op strootman. Ja, hij had zoveel kunnen doen, maar hij doet het niet goed. PSV wordt weer teruggedrongen naar eigen helft als de Rijk daar het balbezit heeft. En Feyenoord weer hoog druk zet. Uiteindelijk wordt uh, Jurgensen wel gevonden. En Mertens speelt de bal simpel over de zijlijn. Daar zit toch altijd een bak nonchalance in. Hè? dat spel van Mertens. Dat laat hij eigenlijk nu ook weer zien. Ja, want die uh, uitbraak net, dat was uh, nou, best wel uh, een, een, een goede mogelijkheid ja. voor PSV. Maar Mertens speelde de bal op de hakken uh, van uh, Wijnaldum. En daardoor ging die mogelijkheid voorbij. Nu is het Nederland die bal. Bezit heeft. En die mag ver komen. Houdt nu even in. En uh, speelt de bal naar Pelle. Pelle uh, moet uh, helemaal terug naar Klaasie. Klaasie naar uh, Vilena. Tony Vilena naar buiten. Uh, naar Nelon. Nelon naar Boetius. Boetius terug naar Nelon. Krijgt. Uh... Boetjes is een tikkie, maar hij gaat wel erg makkelijk liggen. En dan uh, uh, Nelon die de bal heeft. En iedereen kijkt een beetje, want die Boetjes ligt daar nog steeds. En dan gaat de bal helemaal terug naar Erwin Mulder. Kuipers zegt, jo, er is helemaal niets aan de hand, dus speel gewoon verder. Nou, nou dat gebeurt dan ook, maar Boetjes heeft nog altijd uh, pijn. Maar balbezit is voor de vrij. Die speelt de bal de diepte in naar Immers. Die komt wel, maar Jurgensen kan de bal overnemen via Engelaar. Engelaar met een uh, slordige bal. Gaat uh, met een stuitje over het voetje van, <laughs> van Hettus heen. Dan kijkt Engelaar zo ongelukkig. man die uh, uh, overigens uh, ook uh, opgegroeid is bij, uh, bij deze club. En wat dat betreft dus ook al een verleden heeft bij uh, Feyenoord. Zo zijn er nogal wat. met een uh, oh, als uh, uh, basketballer trouwens. Als basketballer, maar uiteindelijk uh, uh, ja, bij, bij Feyenoord weg. En naar, naar nak te gaan. En daar uiteindelijk dus uh, inderdaad in het profvoetbal doorgebroken. Pelle heeft inmiddels de bal namens Feyenoord. Plaats hem naar een Boegis. goede versnelling van Boëtius. is nu terugleggen. Half, Marcelo op de Rijk. Flipperkast, maar wel weg. En uh, Klaas, pakt de bal weer op. Maar hij kopt hem zo weer in de voeten van Hilje Hiljemark heeft gekopt en uh, speelt de bal naar voren. Maar de, meteen neemt uh, Feyenoord weer over. Nu uh, Boetius kan er niet aankomen omdat Rijker tussen zit. En dan gaat Jurgensen uh, lopen met de bal. Speelt hem naar Engelaar. Engelaar nu over de middellijn. Dat geeft aan aan uh, Jurgensen dat hij moet gaan lopen. En dat is goed want hij krijgt uh, de bal terug. Jurgensen speelt hem uh, weer naar Engelaar. Engelaar. Met de lange benen, eh, dan buitenspel van Lens. Ja, het wordt eh, wat langzaam gespeeld door PSV. En dan zitten eh, de, de voorwaartsen te wachten op de bal. En dan duurt het te lang en dan staat Lens eh, buitenspel. En kan P Feyenoord weer in balbezit komen via de vrije trap die terecht is gekomen bij de Vrij. De Vrij met de bal voorwaarts richting Schaken aanname halverwege de helft van Feyenoord. Handige beweging waardoor hij in elk van de bal vrij maakt en de bal naar Klaasie kan plaatsen. Klaasie naar uh, De Vrij. De Vrij vervolgens weer naar uh, Schaken. En dan Klaasie gevonden in de as van het veld. Klaasie combinatie zoeken met Pelle. Ja die bal komt precies tussen Pelle en Immers in. En daar staat Engelaar. En dan is maar goed voor PSV dat hij daar stond. Want Engelaar uh, transporteert de bal vervolgens snel voorwaarts. En dan krijgt Lens die via Mertens in stelling wordt gebracht voor de counter. Een vrije trap tegen die Nelon dan weer neemt. Maar op de verkeerde plek, waardoor de, aanval, of de snelheid weer uit de aanval van Feyenoord is. En Matthijsen nu maar in alle rust op de juiste plek... de bal besluit om minder breedte te geven aan de Vrij. kwart wedstrijd zit erop. Stand 1-1 bij Feyenoord-PSV. Gaat nog een uh, aardige uh, wedstrijd krijgen als er een hele rare bal komt. Een bal die uitverdedigd moet worden eigenlijk door uh, Marcelo. Die schiet de bal tegen Jan Maat op. En uh, de, door die, die, die flipper-kastactie... Uh, Gaat de bal bijna in het doel. Want uh, Boy Waterman wordt bijna uh, verrast. En het is dat hij hem aanraakt hoor. Want anders denk ik dat hij nog misschien wel eens net onder de lat. Of net op de lat zou had kunnen komen. De hoekschop is genomen. kom voor het doel. Maar wordt uh, weggetrapt uh, door Mark En dan kan Feyenoord weer overnemen. Via Klaas. Klaas zoekt naar Immers. Immers moet doorkoppen. Lukt niet. Maar bal komt bij Matthijssen die nog voorin staat. Bellen, bellen draait en kapt. En schiet. En schiet de bal in het doel. Hij schiet hem erin zegt. Pelle, Graziano Pelle krijgt de bal. Eerst op de borst, draait, schiet met links. En dan staat Waterman te kijken hoe die bal met één stuit in de hoek hobbelt. En Pelle scoort zijn 18e en maakt er 2-1 voor Feyenoord van tegen PSV. Wat een doelpunt. Wat is het toch een fenomeen deze Graziano Pelle. Want hij is zijn e goal al hè, dit seizoen. Dit is al meer goals dan dat hij gemaakt heeft in de afgelopen vier seizoenen. Wat dat betreft zie je maar eens wat vertrouwen doet met een man. Maar Matthijs speelt de aan, dan gaat hij kappen en draaien. Hij wist helemaal niet dat hij dat kon, maar vervolgens met het linkerbeen in de verre hoek. Ja, een explosie van vreugde, niet alleen rondom het veld, maar ook in de dugout van Feyenoord. Waar je echt het gebaar van victorie ziet bij Ronald Koeman. En vervolgens gaat Pelle op jacht naar zijn trainer en wordt dit met z'n allen gevierd. Nou, een ideale teamgedachte. Maar het is ook een beloning voor het betere spel van Feyenoord in de tweede helft. Feyenoord heeft meer de bal. Is eigenlijk veel en veel gevaarlijker dan PSV. Dat zich op veel fronten laat aftroeven. Maar ja, schakel PSV nooit uit. Nu gaat het natuurlijk weer op jacht naar een treffer. Hij heeft het via lensbalbezit. Matthijsen zit ertussen en weg is weg, denkt Daryl Janmaat. Feyenoord voor het eerst in deze wedstrijd dus op voorsprong. Doelpuntenmaker. Ja, hoe else zou je bijna zeggen. Graziano aan Jongen, jongen wat een wedstrijd. We... ...onderbreken, of we onderbreken. We stellen het nieuws natuurlijk even uit, het nieuws van twee uur... ...tot na deze wedstrijd, die helemaal ontspoord is eigenlijk... ...op de uh, meest gunstige manier voor de thuisploeg. Want Feyenoord na een 1-0 achterstand bij rust staat 2-1 voor. Bal gaat de diepte in van Nederland. maar die bal is te ver. Gaat over de zijlijn, halverwege de helft van PSV. PSV mag gaan gooien, maar wat een heerlijke wedstrijd uh, hebben we hier. Ook voor de neutrale toeschouwers zoals wij dat zijn. Want... Uh, uh, ja, die wedstrijd is gewoon heerlijk om naar te kijken. 2-1, Feyenoord leidt. We zitten in de 70ste minuut. Balbezit voor Marcelo. Heeft wat ruimte, die centrale verdediger van PSV, om voorwaarts te kunnen gaan? Ja, Janga, die geeft een hele slechte bal de voeten van Villena.